Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het was vandaag al vroeg druk op de vakantieroutes in Europa. Voor ons de ANWB hebben automobilisten op de Franse wegen naar het zuiden te maken met urenvertraging. Ook op de A8 tussen München en Salzburg moeten automobilisten rekening houden met flink wat vertraging. Op de Olympische Spelen heeft windsurfer Kieran Badloe een gouden medaille gewonnen. Het is de vierde gouden medaille voor Nederland in Tokio. Badloe had in vorige races al een grote voorsprong opgebouwd. Alleen door een disqualificatie kon hij het goud nog verliezen. Met zijn overwinning volgt Badloe de Nederlandse windsurfer Dorian van Rijsselbergen op. Van Rijsselbergen won in 2012 en 2016 goud op de Spelen. De Nederlandse judoka's hebben in de landenwedstrijd in de strijd om het brons verloren van Duitsland.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 Een personenauto waarin hij zat raakte vermoedelijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. De taxibestuurder overleefde het ongeval, maar Gesser en de andere inzittenden van de auto kwamen om. Volgens NH Nieuws was dat zijn broer. Gesser speelde sinds 2018 in Amsterdam. Komend seizoen zou hij beginnen bij Ajax onder 17.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 Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Boulevard. Ja, dat is dus niet de Boulevard. We zijn nog even terug om wat aankondigingen ja. te doen, Jelmer. Want we hebben het natuurlijk gehad met uh, Gerrie Rutte over uh, Yvonne Roosendaal. Ja. En dat ik dus in het verleden een aantal uitzendingen voor haar had uh, gemonteerd. En dat was nog voordat we eigenlijk alle uitzendingen gingen opnemen en gingen vastleggen op internet. En dit is een uitzending die ik dan voor haar gemonteerd heb. En dat is uh, in maart 2010 geweest. Bijzonder Zandvoort, ja. Ja, en dat is eigenlijk, dit uurtje is uh, gereserveerd voor na de zomer voor uh, een nieuwe serie, uh, een nieuwe reeks van Nostalgisch Zandvoort. Dat is een programma wat ik dan uh, ga doen. En dan gaan we dan praten met iemand over een bepaald onderwerp. En daar heb ik nou allemaal mensen voor benaderd. En die heb ik allemaal opgeschreven. En die kunnen allemaal. En als ze dan uh, niet kunnen, dan uh, kun ik een herhaling doen. En daar gaan we binnenkort mee beginnen. Maar dit valt eigenlijk ook in de categorie nostalgisch antwoord. Ja, het is niet helemaal, maar goed. Het, we, we, we, we, het is in ieder geval wel een terugblik naar een ja, ja, waardevol programma voor de zender. Ja, het is een uh, heel, heel apart interview met Erik Weijers op het circuit. En ik heb hem toen gemonteerd. Want Yvonne die had toen iemand die dat deed voor haar. Want toen ging ze met zo'n ze dan interviews doen met mensen. En iemand monteerde dat. En die was toen op vakantie. En toen had ze aan mij gevraagd. Ja, kan jij dat doen? Want ik heb er nou drie. En ik, ik ja. kan, kan er niks mee. Je zegt wel Erik Wijers van het circuit. Waar gaat het zo over hebben? Uh, nou ja, over wie Erik Wijers is. En over de hele ontstaan van het uh, circuit. En hoe het in 2010 voorstond. En dat is een uitzending van ongeveer een uur. En die gaan we nu... Ontzettend inter, uh, interessant en uh, veel luister. Uh, ja, le, ja. ja, en dat was dan eigenlijk het laatste wat wij dan uh, te zeggen hebben. Ja.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 Geweldig. Is het zo geboren eigenlijk, het, het circuit van Zandvoort uiteindelijk?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 Everything's fine, you're in the mood for death. And when you get that chance... van zandvoort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 Ja, daar nou prins Bernhard stond uh, al onbekend als een grote uh, autoliefhebber.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 Nog uh, veelvuldig gas, maar ook nog uh, eigenlijk uh, recent uh, tot vlak voor zijn overlijden uh, is hij nog uh, op het circuit geweest. Maar ook zijn kleinzoons die uh, hebben het virus te pakken.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 het was een kort circuit, het huidige circuit is 4,5 kilometer en dat is een beetje de gemiddelde lengte van, van, van een circuit. En maar een interim circuit van 2,5 kilometer om in ieder geval door te kunnen blijven racen is antwoord totdat de vergunningen klaar waren om het nieuwe Grand Prix circuit aan te leggen. Nou.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 Null auf hundert in zwei Sekunden. Los geht's. Super.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 zo heel erg hard uh, maar wel voor de jonge jongens en meisjes ontzettend leuk om al uh, te beginnen met racen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 Eh, gewoon bedrijven die hun naam aan een uh, bocht verbinden om zo ook wat meer bekendheid uh, te krijgen. Eh, een goed voorbeeld voor, eh, wat wij hebben, is bijvoorbeeld we hebben de Kumo-bocht. Kumo is een, een, een bandenleverancier die een autosportbandenleverancier uh, bandenleverancier uh, levert uit Korea vandaan. Nou, de Kumo-bocht is bij ons een, een bekende bocht uh, op het circuit. Eh, maar wij hebben ook uh, de Arie luyendijk bocht eh, vernoemd naar uh, tweevoudig in die 500 winnaar naar Arie -Luyendijk. en De laatste bocht voordat je terecht stuk komt. Dus ja, weet je, dat is weer iemand die heeft dat echt verdiend. En uh, ja, het, het is.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 Es que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor. Me tratas como un tonto. Decir de una vez, me estás